De commissie de, de raadsvergadering adviseert die na deze vergadering is. Um, op de agenda um, beginnen we met de opening en mededelingen. Um, ik heb van de griffie begrepen dat er vanuit het college geen mededelingen zijn. Zijn er vragen vanuit de commissie aan het college? De heer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, of rondvraag, of hier. Uh, dat is altijd natuurlijk een, een dilemma. Maar ik doe het nu maar even hier. Um, we hebben... Nee, ik moet dan zeggen... De voorzitter, de burgemeester heeft besloten... om uh, straatmuzikanten... zoveel mogelijk uit het centrum te weren... in verband met uh, de overlast die men ervaren heeft. En uh, ik lees van de week... tot mijn verbazing... dat er... Uh, ondanks het feit dat we dat doen... er bij de pop-up weekend een straatmuzikantenfestival gehouden wordt. Het lijkt mij een beetje vreemd dat als wij zeggen... wij willen geen straatmuzikanten in het dorp hebben... het verstoort de orde, het is allemaal niet zoals het moet zijn... en dat we dan toestemming geven voor een straatmuzikantenfestival. Dus mijn vraag aan het college is, kunt u uitleggen hoe dat zit? Dank u wel voor uw vraag. Um... U kan mevrouw Tjallik aankijken. Ja hoor. Die kan daar een antwoord op geven. Mevrouw Tjallik. Uh, ik kan me voorstellen, meneer Tonen, dat u aangeeft dat het lijkt op gespannen voeten te staan. Uh, de achtergrond van uh, straatmuzikanten weer in het dorp is u ongetwijfeld bekend. Het heeft te maken dat het lastig te regelen is dat op elk moment op een andere plek straatmuzikant bezig is. We hebben het eerst geprobeerd met een. Uh, met een zonering, dat diep moeilijk. Want die wegneemt dat nu een straatmuzikantenfestival... ...staat in het kader van de pop-up. En dat is dus een tijdelijk iets. Uh, hooguit twee dagen. Uh, zeer geconcentreerd in de tijd. En vandaar dat uh, tot nu toe bij de aanmeldingen... ...er geen problemen zijn aangegeven met betrekking tot dit festival. En mocht u er problemen mee hebben, dan hoor ik het graag. Je, nee, dat gaat het niet helemaal niet om. Wat mij omgaat, voorzitter, voorzitter, is dat wij zeggen dat we dat niet willen hebben. En tegelijkertijd gaan we straatmuzikanten uitnodigen om hier, al is het maar voor twee dagen, uh, muziek op straat te horen te brengen. Dan is het toch heel raar ten opzichte van degene die we hier een aantal jaren uh, dwalen door ons dorp hebben gehad. Uh, en verboden hebben om hier nog op te treden dat we een straatmuzikantenfestival gaan houden. Of je wil het, of je wil het niet. En ook, en dan, er werd nog gesproken over kwaliteit en dat soort dingen. Nou, we gaan geen kwaliteitsnormen bestellen. Dat is niet aan ons. Dus we willen het wel of we willen het niet. Ondernemers hebben er last van. Die willen het niet. En dan is het echt gewoon een... een ik vind het een flater als je hier staat, een muzikantenfestival gaat houden. Want die mensen kunnen daarna, in augustus, juli, volgend jaar, weet ik veel wat, hier niet meer spelen. Nou, laten we dat dan lekker niet doen. Sla het slaat nergens op. Bedankt voor deze opmerking. Daarmee wil ik deze ronde afsluiten. En Ik merk dat ik een kleine omissie heb gemaakt door niet de agenda vast te stellen. Ben je akkoord met de voorliggende agenda? Ik zie iedereen ja knikken en dan gaan we door naar het enige raadstuk wat op de agenda staat. En dat is het ontwerp jaarverslag 2015 en het ontwerp jaarplan 2017 van de regionale bereikbaarheid. Um, Zandvoort neemt sinds 2011 uh, samen met Bloemendaal, Heemst Heemstede en Haarlem deel in een de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid zuid kennemerland Het bestuur van de regeling heeft het ontwerpjaarverslag 2015 opgesteld en het ontwerpjaarplan 2017. Deze stukken worden aan de deelnemers voorgelegd, zodat deze hun zienswijze op de stukken kunnen geven. Een belangrijk onderdeel van deze regeling is de zogenoemde mobiliteitsfonds. De deelnemende gemeente stort hier jaarlijks een bijdrage in. Voor 2017 is een aantal projecten voorgenomen. Dit stuk wordt dadelijk ook in de gemeenteraad besproken... en ik vraag u om vragen te stellen of u advies te geven. Ik wil beginnen met de oudere antwoord. De heer Poster. Heb u het een goede, Freek? Ja. ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin met bladzijde... Oh nee, de jaarrekening. Het is over de jaarrekening 2015, niet op beginnen we nu. Hè? Ik laat het aan u. Het zijn twee, uh, twee stukken en u kunt beide in u inbrengen. De gelden van de mobiliteitsfondsen zijn in beheer bij de gemeente Harem. Vordt een onderdeel van de financiële administratie van Harem. Dit lijkt een ongewenste situatie en pleit voor een zelfstandige financiële administratie en bankrekening. Pas bij de Hier wordt aangegeven dat er geen. ...uit de balans zijnde verplichting bestaan. Dit, terwijl in de Japan op bladzijde 10 gemeld wordt... ...dat er voor 412.000 euro aan het project is goedgekeurd... ...en de halve verplichting is aangegaan. Dat waren mijn eerste vragen, dank u. Meneer Poster, het was slecht te verstaan... ...misschien dat u het laatste stuk nog even kunt herhalen. Ja, natuurlijk, dat doe ik heel graag. Hier wordt aangegeven dat er geen uit de Misschien balans... Misschien uw microfoon iets naar beneden... Ja, ja. dank u wel. Oh. U ben net die jongen, u bent net Nicolai, hè... Hierbij wordt aangegeven dat er geen oh nee. Nou, nog gekker. Hierbij wordt aangegeven dat er geen uit de, uit de balans zijnde verplichtingen bestaan. Dit terwijl in het jaarplan op bladzijde 10 gemeld wordt dat voor 412.000 euro aan het project is goedgekeurd en derhalve verplichting is aangegaan. Dank u. Dank u wel. Uh, gemeente Langsantvoort. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, die mobiliteitsproblematiek in de regio die speelt natuurlijk al heel lang. Um, wij hebben als Zandvoort uh, in diverse uh, colleges- en uh, overleggen uh, het uh, geheel aan de orde gebracht. Totdat uh, men dacht: uh, we gaan de handen ineens slaan. Maar uh, tot nu toe hebben, heeft de bijdrage en de overleggen. ...geresulteerd in een uh, aantal onderzoekjes en nog te voeren onderzoeken die uh, toch wel veel geld kosten. En tot nu toe uh, heeft het uh, gepraat, de laatste tien jaar, geen effect gehad. Um, er zijn uh, de onderzoekjes die zouden kunnen leiden tot, uh, als we nou beginnen met de Duimpolderweg, uh, de Mariatunnel, de problematiek rond de Juliana laan in Overveen. De problematiek rond Heemstede-Arenhout. Het kruispunt Heerenweg-Lankhorstlaan. De dreef in Heemstede. Er gebeurt weinig of niets. Het transferium wat in Overveen zou kunnen komen naar de, bij de randwegen gaat ook niet door. Um, de betonnen bak die is aangelegd op de Noordboulevard... om daar ooit een soort van Randstadrail te laten bouwen met een lus. Uh, richting Zandvoort en weer terug. Daar horen we ook niets meer van. En ons uh, grootste toekomstige achterland, dat is de meer. daar komen de komende twintig jaar nog vijftienduizend huizen bij. Dus ja, ons, uh, onze vraag is eigenlijk het meedoen in deze uh, club... Dat leidt tot uh, weinig. Terwijl uh, als ik naar de provincie Zuid-Holland kijk, uh, uh, de gemeente Den Haag en omliggende gemeentes. Die uh, timmeren dat ze gek aan de weg gaan als het over bereikbaarheid gaat. Er worden tunnels gebouwd, er worden ongelijkvloerse kruisingen gebouwd. Er worden fietstunnels uh, van uh, miljoenen onder uh, de A44 neergelegd, kruispunt naar en hier gebeurt dus weinig of niets mijn vraag is zou u zich eens een keer willen verstaan met de provinciebestuur en waar die prioriteiten nou eigenlijk liggen dank u wel dank u wel, de PvdA de ja, voorzitter, dank u wel um, even vooraf de opmerking maar ik ben vergeten om dat, omdat de agenda ook niet werd vastgesteld in eerste instantie om aan te geven dat ik het uh, uh, toch wel weer vreemd vind dat we in een raadsvoorstel een jaarrekening en een begroting moeten vaststellen. Dat is ongewenst. dat moet uit elkaar gehaald worden. Dat hebben we al eens een keer eerder aangegeven. En de vraag is dan ook waarom nu toch weer deze worm. Um, ja, de start was in 2011, maar er is uh, weinig geconcretiseerd, eigenlijk niks. En de heer Dimmers heeft dat net al uitgebreid aangegeven. Ik sluit me daarbij aan. We hebben eerder gevraagd, een paar maanden geleden, om een raadsbijeenkomst om met de benen op de tafel te praten over nut en noodzaak. Dat is toegezegd door de portefeuillehouder, maar nog steeds niet gerealiseerd. Dus de vraag is: doen we dat nou wel of doen we dat nou niet? En dat staat even los van die workshop die er pas geleden geweest is, want dat was een regionale workshop. Hier, Zandvoort, wat willen we wel, wat willen we niet, waar denken we aan, waar willen we heen, enzovoort. Nou, wat de jaarrekening betreft voorzitter, hebben we geen opmerkingen... maar wel over de begroting en het jaarplan. Er spreekt niet zo heel veel ambitie uit. En als ik dan kijk naar, naar het jaarplan... Dan, dan zie je alleen maar kreten als werk aan... aanpakken missende schakels... nadenken over... studieversnellingsmaatregelen... verbeterde doorstroming met implementatie... verkeersmanagement... Optimaliseren met een studiebewegwijzering, Informatie bundelen. Uitwerken technisch ontwerp. Aanhaken bij meer onderzoek. Samen verkennen en zoeken naar oplossingen. Technisch en politiek complexe projecten. Daar gaan we ook op studeren. Er is tussen het vaststellen van de GR en, en nu niets geconcretiseerd. En dan denk ik dat je uh, inderdaad je moet gaan afvragen, uh, wordt het die tijd dat wij hier met elkaar aan tafel gaan, zoals toen gevraagd, met de benen op tafel, wat hebben wij er nu aan en wat willen wij ermee? Ik heb inderdaad ook gerefereerd aan eerdere onderzoeken die er al gedaan zijn. Uh, en dat heeft ook te maken met dat, uh, met dat uh, dynamisch management en noem al het soort zaken maar op. Uh, hetzelfde bureau uh, wat jaren geleden iets soort grijs heeft geproduceerd, goud op ko koffing. Want die lachen zich een slag in de ronde... Die schrijven nu geloof ik het derde rapport over deze materie. En, uh, en die schrijven met een mooie hark. Uh, en, en, en er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus die evaluatie en een been op tafel gesprek lijkt ons uh, uitermate belangrijk en zeer gewenst. En dan krijgen we, en ik denk volgens mij voor het eerst, een soort begroting. We zijn ooit begonnen met een, met een bijdrage van 40.000 euro. Vervolgens kwam je met een verhoging naar 77.000 euro. Nou, daar was hier in de raad nogal wat over te doen. Want dat was eigenlijk vooraf nooit zo tot, tot geen doorgedrongen. Nog binnen het college, nog binnen de raad. Maar daar heeft iedereen zich uiteindelijk morgen bij neergelegd. Oké, okay, 77.000. En je krijgt nu een... Ja, je kan niet anders als dus een begroting noemen. Uh, het heet meerjarenbegroting 2017-2021. Regionale bereikbaarheid. Met de uitgangspunt een begroting. En dan staat er bedragen conform raadsbesluiten uit 2012. En dan komen de bedragen. En ik beperk ik maar even tot Zandvoort... ...tot en met 2017 die net genoemde 77.000. Dan van 2018 dan gaan we naar 91.000. 2019 naar 106.000. En 2020 en verder naar 121.000. In het jaarplan staat daarover één eh, vage gestroven. In de beginjaren ligt het spaartempo laag, dus die 40.000. En zijn de ingelegde bedragen kleiner. Dit om de start te vereenvoudigen en omdat er in het begin kleinere bedragen nodig zijn. In totaal leveren dit in 2027 19,5 miljoen op. De gemeente reserveerde dit bedrag in de jaarrekening. Zoals gezegd over die verhoging van 40 naar 77 was er behoorlijk wat te doen geweest. Maar blijkbaar stopt dat daar niet bij. En de voorliggende vraag is dan ook. Wanneer is de raad op de hoogte gesteld van het verdere verhogen vanaf 2018? En hebben wij daar besluiten over genomen? Dank u wel. Dank u wel. Sociaal standwoord, de heer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ja, zoals uh, u weet, uh, hebben wij uh, tot nu toe uh, elk jaar uh, tegengestemd. Nou, het ontwerp jaarverslag in uh, jaarrekening 2015 uh, hebben wij gevraagd over. Maar dan. Als je het dan allemaal zo leest, voorzitter, dan uh, is het eigenlijk niet veel. Uh, het is al gememoreerd uh, door GBZ, er wordt veel gepraat, veel onderzoeken gedaan. En dat is trouwens zo'n beetje. We hebben het dan uh, uh, over een ring inhalen. Nou, dat kan sowieso niet. Het zal een halve of een kwart ring worden. Dus realistisch uh, is dat ook niet. De Maria-tunnel, de kosten daarvan, die zijn ook niet uh, realistisch. He, want we hebben, uh, het is, uh, uh, de berekeningen zijn uh, over vandaag, maar niet over twintig jaar. Nou als je het dan allemaal leest, maar ook het, uh, het oude, hè, dus uh, de bereikbaarheid, de samenwerking. Dat wordt Zondvoort alleen maar genoemd met een fietspad. En dat is het eigenlijk. En dan uh, heeft mijn buurman het net over de bedragen gehad uh, die elk jaar uh, omhoog gaan, straks. Nou, dat is in ieder geval voor Sociaal Zondvoort onacceptabel. Dank u wel. Dank u. De VVD, heer Hendricks. Ja, voorzitter. Uh, eerst even kort op wat de heer Paap zei. Uh, het enige waar Zandvoort wordt genoemd is uh, fietspad. Dat klopt natuurlijk als je feiten kijkt. Maar tegelijkertijd als je kijkt naar wat uh, onze bereikbaarheidsproblemen zijn... dan zie je dat die alleen maar regenafband kunnen worden opgelost. Als je met de auto weggaat uit Zandvoort... dan sta je niet in Zandvoort in de file... maar dan sta je op de Zandvoortslaan in Heemstede in de file. Of in Haarlem. En, maar daar komen we straks ongetwijfeld bij het raadsdebat uh, nog wel verder op terug, denk ik. Maar ik wil even kort zeggen... Uh, als wij bereikbaarheidsproblemen hebben in Zandvoort, los, lossen we die regionaal op. Dus daarom is het goed dat we ook als regio op deze manier samenwerken. Uh, tegelijkertijd vind ik dat uit dit stuk, en eerdere sprekers hebben het ook al aangaat, een beetje een gebrek aan ambitie uh, blijkt. En ik heb daarover even aan de wethouder een aantal uh, vragen. Want bijvoorbeeld, een van de belangrijkste maatregelen die erin staat is uh, het uitbreiden van de ring uh, rond Haarlem. Dat uh, levert voor Zandvoort uh, heel veel uh, verkeerswinst of uh, snelheidswinst op. En dan zie je dat er in 2017 gaan we beginnen met het bundelen van informatie... ...zodat in de jaren daarna gestart kan worden met uitvoering. Dat is de informatie die er al is. Dus waarom is dat pas in 2017 gaan we daar pas mee beginnen met dat bundelen? Dat kunnen we nu ook doen, dan gaat het wat sneller. Um, een andere vraag in het stuk wordt uh, gesproken dat er uh, een trekker ontbreekt. En ik denk dat gebrek aan ambitie, dat komt voor een deel ook daaruit voor. En eigenlijk wordt er niet gezegd van en dit gaan we doen om dat op te lossen. Dus mijn vraag aan de wethouder is, kan ze wat verder ingaan op het ontbreken van die trekker... Uh, ...of een projectleider in feite en hoe we dat uh, gaan oplossen. Um, ja, voorzitter, dan nog een vraag uh, meer in brede zin over uh, bereikbaarheid in de regio. En dan zie ik als ik in het stuk kijk, bijvoorbeeld staan, um, pagina 9 is dat geloof ik... ...als regio spreken we dan met één mond en dragen we dit gezamenlijk belang uit... ...richting belangrijke partners zoals de omliggende regio's, MRA en provincie Noord-Holland... In het kader daarvan heb ik de vraag of de inspraakreactie van Bloemendaal... bij de provincie over de Duimpolderweg is afgestemd in dit regionale verband. En of je ook het artikel in de krant hebt gelezen... waarin de uh, Haarnemse wethouder nogal kritisch is... over de mogelijkheden om uh, de zeeweg en de randweg met elkaar te verbinden. Voorzitter. Ik had een vraag aan meneer Hendricks. Een interruptie. Gaan gaan. Ja. ja, een duidelijk verhaal. Uh, meneer Hendricks, maar... Um, wat vindt u nou van het feit dat... De gemeente Harlem, die hier uh, ook een beetje de chef speelt in het hele gebeuren. Uh, dat we al uh, 60 jaar een knelpunt hebben achter het uh, Haarlem Station, Bolwerk. Daar is dus 60 jaar niets aan gedaan. Er wordt nu eventjes wat geherinricht. Maar dat is een ernstig knelpunt in de doorstroming. Aan de andere kant over zo'n uh, eigenlijk ten opzichte van Amsterdam minimaal uh, bedrijventerreintje... wat ze hebben in de waarde hebben ze daar voor tientallen miljoenen uh, een uh, flyover neergelegd. Dat kan allemaal wel. En wat dus, is de vraag, meneer Dermers? Dus mijn vraag is eigenlijk... als de prioriteiten bij een uh, gemeente die dan zogenaamd veel geld daarin stopt... zeker trekker is... En dus we gaan daarmee samenwerken. En ze hebben dat knelpunt bolwerk uh, achter het uh, station in Haarlem ...hebben ze al 60 jaar niet opgelost. Maar ze doen wel een, uh, een megalomane fly over voor een Pilbert bedrijventerrein. Is dat wel een goede partner om mee samen te werken? Het hemd is dus duidelijk nader als de rok. Dat, dat, wat... dat is de vraag. En de vraag nee, meneer, is wat doet de, wat doet de VVD met zijn uh, imposante politieke netwerk hieraan? Heer Hendricks. Ja, het klonk meer als een vraag die eigenlijk aan de wethouder uh, gesteld is. Want ik, ik zie hier, ik, we boorden er vanavond van de inhoud van dit plan en dat vind ik er goed uitzien. En mijn vraag aan de wethouder was meer van hoe uh, spreken we als regio wat meer met één mond dan we nu doen. Maar de vraag die u stelt over prioritering binnen Haarlem, ja, dat vind ik een lastig om te beantwoorden hier vanuit het antwoord. Nou, ik vind het wel oh, een vraag zijn de, de lokale voorzitter. Meneer u heeft niet het woord gekregen. Voorzitter, We gaan verder met het CDA. Dank u, voorzitter. Uh, het heeft lang geduurd. In 2009 hebben we een symposium georganiseerd hier in Zandvoort... en iedereen was het erover eens dat er een bestuursovereenkomst moest komen. Daarna het regionale mobiliteitsfonds en de bestuursovereenkomst. Allemaal uh, goed dat het er is. Alleen de, als je de stukken leest, dan is het nogal bescheiden van aard... En als je kijkt wat er allemaal aan financiën beschikbaar is... dan is dat veel te weinig als je dat gaat bekijken... met de plannen die er in de diverse stukken en de loop der jaren al naar voren zijn gekomen. Het schiet dus eigenlijk nog niet genoeg op. Het is dus zaak om te gaan kijken of we dat in groter verband nog eens een keer kunnen gaan stimuleren. Want als je ambitie wil uitvoeren, dan heb je daar heel veel geld voor nodig. En zeker de plannen die tot op heden genoeg zijn, kosten een hoop. Uh, er is op dit moment uh, mogelijkheid om eens te gaan kijken... hoe we dat in de metropoolregio kunnen gaan uh, benaderen. En of het onlangs uh, door de regering aangekondigde extra miljarden... voor het fonds infrastructuur of dat mogelijk ook in de toekomst... Want het is nog niet afgetikt of daar gelden voor beschikbaar zijn. Want als je naar bijvoorbeeld Rotterdam kijkt en je kijkt naar Den Haag en je kijkt naar Amsterdam... dan blijkt dat daar wel geld voorradig is om grote bouwwerken als het ware tot stand te brengen. En als we wat willen dan moet het met veel ambitie en groot gebeuren. Want de kleine zaken die er, met alle respect voor de mensen die het uitvoeren... maar de kleine zaken die tot op heden allemaal bereikt zijn... die zijn dus bij lange na niet genoeg om de toekomstige situatie die op ons afkomt... om dat te gaan, gaan uh, handelen. Het gaat nog meer dicht slippen als we niet doen... En we krijgen uh, uh, als zandvoort dan als het ware uh, de problemen die elders... en dat is al een paar keer ook gezegd, die elders niet opgelost uh, worden... Uh, worden wij als het ware nog meer in een isolement gedrukt. Uh, ik vraag dus aan de uh, wethouder of die met haar team mogelijkheden ziet om wat meer... Uh, aan de bel te gaan trekken bij de regio, bij de provincie, bij het Rijk... om de situatie nog eens een keer duidelijk te maken. Dat moet natuurlijk gebeuren met de andere collega's. En het is gewoon jammer dat er nu onlangs weer in de krant is komen te staan... dat er voor eventuele oplossingen direct al meteen met bezwaren wordt gekomen. Het is natuurlijk zo dat uh, als je hier mee aan het werk gaat... dat je te maken krijgt met uh, gemeentelijke politieke dilemma's... Want als je wat op wil lossen moet je soms ook slopen. En dan moet je misschien ook wel een pand aankopen. En dat soort zaken zijn, liggen natuurlijk hier in de regio bij een aantal gemeentes behoorlijk gevoelig. Um, de vragen. Wethouder, gaat u nog een keer het FINU, die hebben die uh, workshop georganiseerd inschakelen voor een verdere ontwikkeling. Om te kijken wat er nog voor trends zijn en wat de toekomst ons gaat bieden. Kan er een plan van aanpak komen voor een goede rolverdeling, lobbywerkzaamheden, om geld te gaan genereren? Want we hebben echt te weinig, als ik dit zo bekijk en ik zie al die, die plannen die er afgelopen jaren voorbij zijn gekomen, dan, dan kunnen we eigenlijk niks. En dan wordt het alleen maar onderzoek naar elkaar kijken en, en, en komen we niet verder. En kunnen we niet een beroep doen op het wellicht met twee jaar te verlengen infrastructuurfondsen? Want daar zou dus, als dat doorgaat, 10 miljard extra in gestopt worden. En is er voldoende nagedacht over het gebruik en het inzetten van toekomstige communicatiemiddelen en het verleiden van treinreizigers en automobilisten om nu eens vroeger op pad te gaan naar Zandvoort? Ik heb een paar keer bij het station gestaan, ik heb bij de toegangswegen gestaan en ik zie. Dat het heel st redelijk stil is rond de klok van tien uur. Om half elf is het ook nog stil, kan je Zandvoort goed bereiken. En uh, begint pas rond de klok van elf. En dan komt het zo langzamerhand: komen de mensen allemaal tegelijk naar Zandvoort toe. Ja, dat geeft natuurlijk problemen. En dan zijn er door de groei van het gebruik van elektrische fietsen wijzigingen in het bereikbaarheidsgedrag te constateren. en is het huidige fietspadenarsenaal in de toekomst nog wel robuust. Genoeg om dat allemaal aan te kunnen. En, daar zou iets over gebeuren, maar ik heb het niet helemaal op het netvlies en misschien u wel. Is er voor de toekomst bij de verschillende bus- en treinstations nog wel voldoende stalling en park-and-ride-plek? We praten al jarenlang over de opvang bij, bij grote drukte en volgens mij is het nog niet voldoende uitgewerkt. Dank u wel. Ook u bedankt, D66, mevrouw Klaas. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Um, ook D66 heeft het jaarverslag en de begroting gelezen en uh, is ook kritisch over de voortgang. Uh, wat opvalt aan het rapport is dat het over het algemeen de totstandkoming uh, tot van goede, maar wel relatief kleine projecten betreft. En uh, D66 is eigenlijk net als andere partijen dan ook van mening uh, dat uh, de ambitie, de gezamenlijke ambitie, er op dit moment niet uh, vanaf spat. En um, we vragen ons dan ook af: zijn dit de projecten waar het fonds echt voor bedoeld is? Uh, als een van de um, speerpunten van de regionale visie toen der tijd is genoemd een volwaardige uh, ringstructuur voor de auto rond Haarlem. Nou, Deze 60-zandvoort onderschrijft de komst van die, ring, van die ring nog steeds volledig als een van de uh, speerpunten. Mensen die met de auto van Zandvoort richting Amsterdam rijden en andersom... raken verkneld in Haarlem. Er is geen goede verbinding. En als er geen betere verbindingen komen als onderdeel van een ring... dan wordt dit alleen maar erger en is belemmering van de economische ontwikkeling... in het achterland een reële dreiging. En uh, dat is inclusief uh, voor Zandvoort. Dus de Mariatunnel is uh, ook een, een essentieel onderdeel van een uh, volwaardige ring... En uh, wij lezen echter dat het project Maria Tunnel momenteel uh, on hold staat. Nou, dat vinden we onbegrijpelijk. Voor deze 66 is juist belangrijk om dit project in het vizier te houden. Hoe lastig het wellicht ook is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En financiering, uh, financiering hiervoor uh, rond te krijgen. Maar toch zal er gezamenlijk gezocht moeten worden naar oplossingen. In de Volkskrant verscheen op 9 april jongsleden een artikel waarin de huidige coalitie in Den Haag heeft aangegeven extra geld te willen vrijmaken voor het infrastructuurfonds. Wellicht is dit een uitgelezen kans. Nou ja, deze 66 wil in ieder geval wel graag door met het maken van gezamenlijke plannen voor verbetering van het vervoer. En D66 overweegt het voorstellen van een amendement waarin we aansturen op het bewerkstelligen van onder andere de Maria-tunnel. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe mijn collega raadsleden daartegen aankijken. Dank u wel. Dan is het woord aan de wethouder. En voor de informatie, naast haar is aangeschoven de heer Van Straten, ambtelijke ondersteuning. Mevrouw de wethouder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat er uh, een paar grote lijnen zitten in uh, de opmerkingen, uh, soms aanmerkingen en soms vragen. Uh, eerst voor alle duidelijkheid. Uh, als we kijken naar het geld wat gespaard is en gespaard gaat worden, er is uh, tot op heden niets van uitgegeven. Het is een spaarpot. Dus dat misschien voor uh, een aantal van u ter geruststelling. Uh, de studies die tot nu toe zijn verricht zijn gegaan uit een fonds... ...wat in de tijd is opgericht... ...met name een bij, door een bijdrage van de Kamer van Koophandel. En was ook bedoeld voor studies. Andere grote lijn in wat u aangeeft is van... ...als je nou kijkt met welke ambitie we zijn begonnen... ...wat blijft er eigenlijk van over? Even simpel gezegd, qua samenvatting. Het zijn wat kleine projectjes, het gaat niet om de projectjes op zich... Daar hoor ik niet echt kritiek op. Maar toch de vraag van ja, wat is er nou van die ambitie overgebleven? En daar wil ik graag wat over vertellen. Uh, het eerste is een opmerking. Uh, als ik kijk wanneer de gemeenschappelijke regeling tot stand is gekomen... en het loopt al een aantal jaren voordat dat daar was... dan uh, realiseer ik me dat het eerste jaarplan over 15 en 16... is in september geweest hier in de Raad. Toen waren er al allerlei vragen... over nut en noodzaken van dit fonds... en wat doen we er precies mee? En dat is waar meneer Tonen aan refereerde... toen hij aangaf van ja... ik heb toen op een gegeven moment gezegd... benen op tafel. In mijn herinnering is het zo... dat daaruit een workshop is voortgekomen. Een workshop die onlangs heeft plaatsgevonden. Om raadsleden te betrekken hoe je als uh, stuurgroep regionale bereikbaarheid bezig bent. Om te kijken naar hoe kom je aan knelpunten, wat zijn de gemeenschappelijke belangen. En volgens mij heeft u ook de informatie gekregen dat het niet alleen was voor de raad van Zandvoort... ...maar dat er ook vragen leefden bij raden van de betrokken gemeentes en dat het dus verbreed is. Wat niet wegneemt dat meneer Tone iets aangeeft van benen op tafel. De heer Tonen, bij interruptie. Ja. ja. voorzitter. Waar het mij om ging bij benen op tafel is eerst eens een inventarisatie te krijgen met elkaar hier in Zandvoort. Van wat willen wij nou? Welk beeld hebben wij bij het hele verhaal? En dat is, staat los van die workshop waar u het over heeft. Ik heb niet om die workshop gevraagd. Overigens, primo, dit die is, daar gaat het even niet om. Maar het gaat er mij om. Wat is nou het beeld wat Zandvoort heeft, wat deze gemeenteraad heeft, wat het college heeft, um, wat voor ons van belang is in het kader van die bereikbaarheid uh, van uh, zuid -Kermeland. En dan met name, en dat is dan uh, heel, heel, heel, heel normaal denk ik, een beetje egoïstisch, voor Zandvoort zelf. En dan kom je bij een aantal punten, daar zou je bij een aantal punten uit kunnen komen, um, waarbij je zegt van, nou, die en die en die en die punten vinden wij zo essentieel dat die. Door u ingebracht zou moeten worden in dat regionaal overleg. En daar ontbreekt het op dit moment aan. Wij hebben die brede visie niet, we hebben die inzichten niet, we hebben met elkaar nog niet afgekaart wat wij nou wel willen en wat we niet willen. En het is van belang dat Zandvoort laat zien en weten wat wij vinden. En daarom heb ik gevraagd om heer die. Toon, u, uh, u krijgt een interruptie op uw interruptie van de heer Kroonsberg. Eh, uh. Mijn insteek is dat we vooral afhankelijk zijn van wat er in de omringing van ons gebeurt. En dat die regio en die metropool eigenlijk het gebied uh, met al die hotspots is. Waarin er een soort collectief moet komen en dat men gaat begrijpen dat de, als, het, als het ware voor Zandvoort de knelpunten opgelost moeten worden. En dan... En dan zitten we niet zozeer in het Zandvoort. Maar daar verschil ik enigszins van mening hoe belangrijk ook. En anders uh, hoor ik graag de elementen die dan des Zandvoort zouden zijn. En waar we op een goede manier met de partners mee in overleg kunnen gaan. Dank u wel. De wethouder vervolgt haar betoog. Uh, wat ik wilde zeggen... naar aanleiding van de opmerking van meneer Tonen... Uh, volgens mij komt er uh, eind 2016 een evaluatie. We kunnen dat naar nou voren halen. Ik begrijp wat u aangeeft in termen van... wat vinden wij als Zandvoort nou belangrijk? Ik wilde even... op zich lijkt me dat benen op tafel. Specifiek, wat willen wij inbrengen... via de wethouder, als raad... via de wethouder inbrengen in dat overleg... Uh, Lijkt me een goede zaak. Wat niet wegneemt... Uh, dat u uh, dacht in november... De result nee, al eerder in april... de resultaten van de Maria-tunnelstudie uh, heeft ontvangen. Uh, waar is aangegeven van het gaat om hele hoge bedragen. Daar kunnen we niet 1, 2, 3 mee door. Ik hoor ook opmerkingen van... Uh, Geeft u eens, uh, kunt u niet in overleg met de provincie waar nou die prioriteiten liggen? Uh, in mijn termijnen hebben we maar één keer uh, overleg gehad met de provincie. Dat werd steeds uh, uitgesteld of afgesteld. Maar op zich is dat een goede mogelijkheid. En uh, even denkend aan geld. Uh, de suggestie van... Uh, Meneer Krootberg... Met en u betrekking... krijgt nog een interruptie van de heer Koert, Hendricks. Ik hoorde de wethouder zeggen dat het overleg met de provincie is uitgesteld en afgesteld. Dat lijkt me een beetje een slechte zaak. Kan ze dat iets verder uitleggen? De wethouder. Nou, dat was voor ons ook als uh, bestuurlijk overleg. Het is het PVVB waar ik het over heb. Dat was echt een punt. En uh, we hebben op een gegeven moment ook een brief gestuurd naar de gedeputeerde... dat we toch wel graag met haar in gesprek wilden. Dat is er wel gekomen... ...afgelopen februari geloof ik. Maar het was de eerste keer dat ik dat meemaakte. Wat niet wegneemt dat uh, de gedeputeerde heeft aangegeven... ...dat het om een aantal redenen voor haar lastig was... ...om zich aan de afspraken te houden... ...dat het wel degelijk binnenkort uh, weer wordt opgepakt... ...en dat ik dus in dat verband die vraag kan meenemen. Ook binnen de stuurgroep. Want wij als stuurgroep zijn wel vier keer dit jaar bijeen geweest. Conform de planning. Uh, wat meneer uh, Koonsberg aangeeft ten aanzien van uh, de 10 miljard extra uh, waar het nu over gaat. Uh, die de huidige regering wil uittrekken voor infrastructurele verbeteringen. Uh, dat lijkt een mooie kans. Wat hij wegneemt, ik heb het alleen nog maar even uh, diagonaal doorgenomen. Het lijkt alsof het geld allemaal al weggegeven is. Maar toch, daar kunnen we naar kijken. Uh, wat zijn de voorwaarden? Uh, ...wat zijn de, de condities waaraan aanvragen moeten voldoen. En dat kan wel degelijk meegenomen worden in het bestuurlijke overleg. Dat even wat betreft de grote lijnen, Er blijven er nog een paar vragen wel degelijk over. Ik begin even aan het begin... ...vragen van meneer Poster... ...met betrekking tot dat eh, Haarlem de gelden beheert. En dat hij graag... Eh, ...een onafhankelijk beheerder zou willen. Dat is eigenlijk een hele praktische oplossing... ...die is gezocht... ...van we doen toch nog niks met het geld. Dus dan hebben we het eigenlijk alleen over de ton... ...die er oorspronkelijk zat... ...in het budget vanuit de Kamer van Koophandel... ...om studies te doen. En dan lijkt het een erg dure oplossing... ...om het elders onder te brengen... ...laat staan om het door een apart... ...met de accountantsverklaring ...de jaarrekening te laten opmaken. Dus dat is de achtergrond. Ik neem aan op het moment dat we echt iets gaan doen met het gespaarde geld... ...dat het anders zal gaan lopen. Dat er geen verplichtingen zijn opgenomen in de jaarrekening... Uh, ...dat was een puntje. Uh, dat weet ik niet precies. Misschien de... ja, en Het woord gaat nog oh, steeds oh, weer de voorzitter, ...maar ja, ik, ik vraag u eerst ja. uw eigen okay. vraag af uh, te maken die u heeft... ...en daarna wil ik het woord geven aan uh, de heer van Straat. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh... Ik vraag aan mijn buurman straks ook de vraag te beantwoorden met betrekking tot de vraag van meneer Tonen. Wanneer is de raad op de hoogte gesteld van de verhoging van de bijdrage vanaf 2018? Voorzitter, misschien kan ik daar, dan hoeft de wethouder niet de vraag door te spelen. De heer ik Hendricks, kan ook, ik ook voor vragen? u geldt dat u via de voorzitter spreekt. Aan u het woord. Nou voorzitter, die vraag kan ik misschien wel wel helpen beantwoorden, want dat heeft de raad zelf op 15 januari 2013 besloten het hele financiële kader. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Uh, wat de vragen uh, van meneer Hendricks betreffen... ...specifiek, uh, u zegt, heeft gelezen... ...er ontbreekt een trekker. Uh, Amtelijke ondersteuning is ook een punt. Daar zijn we nog niet uit hoe we dat moeten oplossen... Dat is een heel simpel antwoord. En, en het heeft ook te maken met in hoeverre zienswijze leiden tot eventueel gewijzigde ambities... of welke kant we op willen. En wat u aangeeft met betrekking tot de krant, ik heb het krantenartikel gelezen. Uh, er wordt gesproken over uh, als regio met één, vanuit één mond praten, laat ik het zo vertalen... En daar staan opmerkingen in het krantenartikel van bedhouder Kruiswijk en wethouder van Bloemendaal en wethouder uh, Greefke noem ik er altijd, Sikema van Haarlem. Uh, ik ken de, uh, het waarheidsgehalte niet van dat artikel, want ik ken, de, ken de, degene die het heeft opgeschreven, ken ik niet. Maar als ik afga op wat erin staat, dan betekent het dat er een schot voor de boeg wordt uh, gegeven. Zowel door uh, de wethouder uit Bloemendaal, en uh, dat is wat anders wordt dan van de wethouder uit Haarlem. Want het verraste mij dat het dan heeft over de hoogte van het bedrag. Want het is wel degelijk gecommuniceerd en afgesproken in de uh, stuurgroep. Meneer Kroonsberg komt ook met de suggestie wellicht te oppakken in de metropoolregio. Dat lijkt me een goeie. Want daar komen ook allerlei soorten onderwerpen aan de orde. Wat niet wegneemt, dat is een, een informeel netwerk. Maar toch, je weet nooit hoe een corona van. De heer Tonen, bij interruptie. Voorzitter, um, frappante opmerking van de portefeuille dat ze het een goede suggestie vindt. Uh, en wel vanwege het feit dat ik in september, toen we het hadden over het jaarplan 2015-16, ik de vraag gesteld heb... ...is het niet verstandig als wij ons gaan aansluiten... ...bij de plannen die vanuit de metropoolregio gemaakt worden... ...in zaken de hele verkeerscirculatie. En toen werd er gezegd... ...nee, wij gaan ons eigen ding doen. Dank u wel, de wethouder. Uh, meneer Toner, dat is het effect van het voortschrijdende inzicht. Is dat, wat bedoelt u daarmee? Kunt u dat uitleggen, wat u daarmee bedoelt? Daar bedoel ik precies mee wat ik zeg. De MRA ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerk waar een aantal dingen getrokken worden. Wat betekent dat je het, uh, zeg maar meer, rijp in raden en besturen kunt brengen die de regio overstijgend zijn. Oftewel, binnen de MRA-regio een rol spelen. En daarbij aansluiten is wel degelijk van belang, ook voor de, uh, degenen die in bestuurlijk overleg zitten, voor deze bereikbaarheidsvisie. Maar als, maar als er vanuit deze... ook voor u geldt, het woord gaat via de voorzitter. Ja, dank u wel voorzitter. Maar dus als er vanuit deze raad gezegd wordt in september van gaat u nou eens even informeren en gaat u nou eens zich oriënteren en gaat eens kijken of het misschien niet beter is dat. Dan is dat klaarblijkelijk onvoldoende voortschrijdend inzicht omdat het vanuit de raad komt of vanuit de oppositie en dat is het nu opeens niet meer. Vindt u dat niet een hele vreemde houding? De wethouder. Ik uh, ben waarschijnlijk wat te kort door de bocht gegaan. Ik heb de opmerking meegenomen in de stuurgroep. Daar is het wat degelijk opgepakt. Uh, met name de uh, uh, wethouder van Haarlem. Die uh, zit in de overleggen. Met betrekking tot verkeer en vervoer. Met betrekking tot de MRA. En die koppelt aan ons terug wat de stad van zaken is. Dus er is wel degelijk wat met uw opmerking gedaan. En dat bedoelde ik met... Voortschrijdende in inzicht. Nog een laatste interruptie van de heer Tonen. En de heer Vo, Kransberg gevolgd. Ja, voorzitter. Ja, ik heb wat dat betreft. alle respect voor de, wet de, de wethouder van Haarlem en dat die daar zit. Maar dat is een hele andere. Wat u vertelt is iets totaal anders dan wat ik voorstel. Want wat ik namelijk voorstel is. integreer die hele bereikbaarheid. in het hele verkeersplan wat er in de MRA ontwikkeld wordt. En dan moet u niet afhankelijk zijn. in, uh, in, in, in, in, in de GR-bereikbaarheid. Uh, waarin u nu zit van datgene wat de wethouder van Haarlem al dan niet... Uh, bij de MRA inbrengt uh, CQ aan u terugmeldt... nee, dan moet u gezamenlijk zeggen... hé, hey, MRA, we zijn, het is belangrijk, economisch ver verkeer, volksuitversing, noem alles maar op... het is van belang dat wij daar meteen vanaf, punt, vanaf dag 1 bij zijn. Dat heeft u verzuimd, dat is niet gebeurd... Dat geeft op zich niet zoveel gek veel, maar het is nu het moment om die fout te herstellen en ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk met z'n allen en niet alleen met de wethouder van Haarlem om tafel komt om de bereikbaarheid van, van onze regio te integreren in de hele bereikbaarheidsvisie van de MRA. Dank u wel. Voorzitter. Nee, de heer Kroonsweg is aan. Dank u wel, voorzitter. Ik heb het nog niet genoemd, maar ik heb het wel opgeschreven. Het is dus zaak om gelden te gaan werven om de genoemde ambities uit te kunnen gaan voeren. We lopen achter, is de algemene indruk, en constateren gelijk dat onze regio als onderdeel van de metropoolregio Amsterdam beschikt over unieke karaktertrekken. Dat is ook onlangs in de workshop naar voren gekomen. En die moeten we zien uit te buiten. En we kunnen natuurlijk nu lang en breed praten. Maar in wezen zijn, zijn we net, staan we achter de opmerking van de heer Tonen... waar het gaat om, om dat vooral aan te gaan jagen en te gaan stimuleren. En uit de beantwoording van de wethouder begrijp ik... dat ze samen met het totale college totale college. In samenwerking met andere gemeenten zoveel mogelijk die druk in de metropoolregio gaan opvoeren. Dat is het belang van Zandvoort. Dank u wel, de heer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, twee opmerkingen. Um, ik denk dat we in de regio met alle mensen die in het uh, gemeenschappelijke regeling zitten moeten focussen op uh, niet allerlei kleine versnippende dingen, maar vooral inderdaad op die tunnel ...van D66... ...en het ontsluiten van het Haarlemmermeergebied... ...via Randstadrail. En verder moeten we uh, niet te veel lawaai maken... ...met fietspaden, kruispunten en allerlei andere zaken. Uh, wat betreft de metropoolregio Amsterdam... Um, ...heel belangrijk is uh, in deze... ...dat wij als uh, gemeenschappelijke regeling ons uh, moeten aanmelden... Of dat nog kan, bij de Meertprojecten. Dat is zijn projecten van de drie ministeries. En die gaan over de infrastructuur. Want de metropoolregio Amsterdam. die is zelf al onderdeel van een Meertproject. En eh, als ik dan de geografische. Eh, als ik dan de geografische omtrek van het Meertproject. Eh, voor eh, de metropoolregio Amsterdam zie, hier op de kaart. Eh, dan zit daar Haarlem en Zandvoort niet bij. Dus dat wordt dan lastiger. Dus ik stel voor om dan de metropoolregio inderdaad aanpalende verbindingen te maken met onze regio. En een eigen midprojecten aan te meren Binnen de gemeenschappelijke regeling die we al hebben. En de cofinanciering die we al hebben, doordat we zelf meebetalen. En daar die randstrategie vanuit halen we meer leiden richting. Mijn Demmers, Haaren. uw punt is uh, helder. Ik wil doorgaan met de beantwoording van de wethouder. Ja, dus dit wil ik ook aan de wethouder ga, meegeven... om op die twee dingen te focussen en een midproject ja, aan dank te u wel. melden. De wethouder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik heb een, uh, een aantal suggesties gehoord. Uh, wat betreft uh, het concreet het laatste onderwerp... Uh, met betrekking tot meer projecten. Uh, ik zeg u in ieder geval toe dat het onderzocht wordt. Want volgens mij zitten daar wat voeten anders en klemmen aan. Dat u dat alsnog uh, te horen krijgt. Uh, en volgens mij heb ik uh, meer dan van de vragen nu beantwoord. Dank u wel meneer de voorzitter. U ook bedankt. Dan blijven er nog wat vragen over voor de heer Van Straten. Dank u wel voorzitter. Ik heb nog een aantal vragen die openstaan. En ik wil beginnen bij de heer Poster. Uh, dat gaat over de verplichtingen die aangegaan zijn in, het, uh, in de jaarrekening van 2015. Dat betrof verplichting voor de ontbrekende schakels uh, van het fietspadennetwerk... waar een studie naar is uitgevoerd. Maar de omliggende gemeente en ook de gemeente Zandvoort... en uh, de gemeente de regio Zuid-Kermand... hebben geen projectvoorstellen ingediend die dat uh, geld aanspraak maken. Dus vandaar dat er wel een reservering was, maar geen uitgaven. De volgende vraag uh, die ik heb staan is van de heer Demmers... Die heeft in zijn, betoog, zijn eerste betoog uh, opgemerkt dat er uh, op de, de dreef en de La herenweg Langkorslaan nog geen maatregelen zijn genomen. Uh, dat, um, uh, dat is Ten dele uh, is daar wel wat gebeurd omdat de dynamisch verkeersmanagement fase 1 inclusief het kruispunt Heerenweg Langkorslaan is. En het dreef valt ook binnen het dynamisch verkeersmanagement project. Dus daar zullen in de verkeerslichte wel wat optimalisaties worden doorgevoerd in 2016 en 2017. Um, de volgende vraag is van de heer Tonen. Um, uh, die heeft een opmerking gemaakt waarom de jaarrekening en de begroting samen worden aangeboden in één raadsvergadering. Dat heeft te maken uh, met de wens van de provincie die uh, in het kader van de gemeenschappelijke regeling... een jaarrekening en een begroting wil hebben aangeboden voor de zomer. Volgens mij is dat voor juni. En vandaar dat wij in alle, regio's, uh, van, uh, in alle gemeenteraden van de regio de jaarrekening en een begroting samen uh, hebben aangeboden. De heer Toon heeft een interruptie. Voorzitter, uh, ik heb helemaal geen probleem met het feit dat er een jaarrekening is en een begroting. Ik heb een probleem met het feit dat een jaarrekening en een begroting in een raadsvoorstel zitten. Die behoren afzonderlijk te worden aangeboden. Zodat we eventueel een zienswijze, want het gaat in dit geval om, kunnen indienen op de begroting. Het punt is helder en ik denk dat het ook een politieke vraag is die door de wethouder moet worden beantwoord. Ja, maar, maar ik krijg van de wethouder een antwoord, maar ik krijg van, van de heer Verstraaten een antwoord. U krijgt zo dadelijk dan een antwoord van de. Vrouw. En ik wil gewoon een gescheiden, gescheiden uh, opstelling. Dank u wel, de heer Verstraaten, vervolgt u. Dank wel, voorzitter. Ik heb nog, uh, nog de laatste vraag die nog open staat van de heer Tonen was. Uh... De bedragen die oplopen van 44.000 naar 77.000 en 121.000 euro. Zover ik weet staan die in de begroting 2016 bij de meerjaren investeringsprogramma opgenomen. Dus volgens mij is het daar, heeft het daar een plekje gekregen in ieder geval. Ik heb de laatste vraag die openstaat is van de heer Kroonsberg. Die heeft nog gevraagd of de PNR terreinen voor bus en trein en vooral bij de stations aandacht krijgt. Daar kan ik hem in ieder geval informeren dat er in de stuurgroep gesproken is over een PNR-terrein bij station Adem Sparawoude. Om de parkeerterreinen van de IKEA te gebruiken voor het strandbezoek. Met de kanttekening daarbij dat de IKEA ook op zondag open is, dus het daar druk is. En er wordt ook gesproken over de PNR-terreinen bij de parkeerterreinen van de Floriade. Die uh, natuurlijk uh, een, een deel van uh, het jaar ongebruikt uh, daar liggen. Dus daar wordt inderdaad in de stuurgroep over gesproken. Dank u wel. U krijgt nog een interruptie van de heer Kramsberg. Een vraag aan de heer uh, Van Straten: uh, wordt dat ook meegenomen als er bijvoorbeeld een heel uh, de, een drukke dag is en, en een speciale club uh, bezig is om dat allemaal aan goede banen te leiden? Worden die punten, die, die park- en punt, daar ook meegenomen? En is, is het dan wel voldoende dat dat alleen maar dan bij Ikea is en moet dat dan ook niet de andere kant op, bij Hoofddorp bijvoorbeeld. Is daar, is, want daar is in het verleden over gesproken. Klopt, daar is het. Ja, de voorzitter wil hier toch een opmerking over maken. Want ik denk niet dat dat aan de ambtenaar is om te beantwoorden, maar eerder aan de wethouder. Omdat het een politieke insteek heeft. Dus ik wil deze toch dan doorsturen. Pasen naar, naar, naar de, de mevrouw die naast me zit, de wethouder. Meneer Roonsberg, wilt u zo vriendelijk zijn uw vraag te herhalen? Nou, er is bij hele drukke dagen een managementteam bezig... om de, de zaak in goede banen te leiden. Dat loopt van, van Zandvoort tot ver voor, voor Haarlem. En in het verleden is, is dan wel eens gesproken... dat er dan als het ware een opvangtransferium werd, werd het genoemd. Nou, er werd net aangegeven dat dat bij, bij Ikea gebeurt... maar dat moet natuurlijk eigenlijk toch ook bij Hoofddorp kunnen. Als, als de stroom te groot is en er niet doorheen kan, gekomen kan worden... kan dan zo'n managementteam, wat die hele boel dat verkeer begeleidt... Kan, kan die dat dan ook meenemen? Word, wordt over gedacht? Wordt dat ingezet? Dat is mijn vraag. De wethouder. Uh, deze wethouder moet bekennen dat ze niet op de hoogte is van een managementteam met betrekking tot Park ⁇ Wright. Hij ah, heeft het over het dynamisch verkeersmanagement systeem. Oké. Okay. Uh, de bedoeling is juist dat het dynamisch verkeersmanagement systeem de doorstroming bevordert. Of dat nou direct een relatie heeft met Parken en Wright, dat geloof ik niet. Ook. De wethouder heeft ook nog een vraag van de heer Tone openstaan: waarom de stukken niet als gescheiden raadsvoorstellen zijn ja. ingediend. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer Tone, we hebben het over het jaarverslag 15... en de begroting, of tenminste het jaarplan 17... daar blijkt al uit dat het... Uh, ...in de tijd nogal uit elkaar ligt. Het is niet een bewuste uh, keuze geweest om dit, om wat voor reden dan ook, gezamenlijk aan te bieden. Het is eerder geweest dat door de ambtelijke capaciteit uh, aan het een werd gewerkt... ...het jaarplan 17 moest er komen. Wat bleek namelijk dat, uh, met betrekking tot uh, het moeten indienen van het jaarplan bij de provincie... ...dat we dan op juni uitkwamen, juni uh, dit jaar en dat gaf zo'n verkramping in de tijd... dat we van de heer... heer, heer Tone, ik zou willen vragen dit echt voor de tweede termijn te bewaren. Zegt u? Voor de tweede termijn. Ik ga nog één tweede termijn... Oh, Oké, okay, dan doen we voor de tweede termijn. Maar ja, het, het is gewoon geen antwoord op de vraag. Ja, ik, ik... U krijgt nog een tweede termijn. De oude partij. Ja. Heer Veldwitsch. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een paar vraagjes over het uh, jaarplan 2017. Op wat 9. De bijdrage in het mobiliteitsfonds... Wordt meneer over... meneer Veldwits, met alle respect... maar de tweede termijn is wel vaak een vervolg... op hetgene wat al eerder is gesteld. En zijn dit nieuwe vragen of is dit... het nee, zijn nieuwe vragen. nieuwe vragen. Nou, voor deze ene keer dan uh, een uitzondering. Uh, er wordt over de periode van 2013-2027... gebaseerd op een inwonersaantal... van de deelnemende gemeente. Het is aan mailclub... Dat de inwonersaantallen van de gemeente Harlem en Heemstede door de, door de jaren heen, terwijl die van de gemeente Zandvoort en Bloemendaal stabiel blijven. Dus Haarom en Heemstede worden verhoogd en Zandvoort en Bloemendaal blijven stabiel. Zijn er geen herijkingsmomenten ten aanzien van de afgesproken bedragen? Bijvoorbeeld 2018, 2021 en gewoon om de paar jaar. Uh, in bladzijde 10 in de periode 2015 en 2016 is 412.000 uh, aan projecten goedgekeurd. Deze projecten zijn onbekende redenen vertraagd. Wat is de oorzaak ervan? En worden deze projecten alsnog uitgevoerd en vervalt dan of vervalt dan het genoemde bedrag... Bij de uitvoering van verschillende regionale projecten... zal een beroep worden gedaan op de provincie en het rijk... voor co-financiering. Waarom treedt de provincie niet op als partner... in de voorbereiding van CQ-verkenningsfase? Dan heb ik nog op waszijde 18. Er wordt uh, twee ton wordt er gevraagd uit het Meroe Tijdsfond... ...voor aanpassing van de infrastructuur van de fietsenparkeerplaatsen bij station Heemstede-Aderhout. Als dat uh, zo is, waarom uh, wordt dat niet uh, hier op Zandvoort uh, ook een regeling voor getroffen? We hebben hier wel uh, de uitbreiding van de entree met fietsenstalling. Maar het fietsverkeer wordt uh, gestimuleerd naar Zandvoort te komen. We gaan eerst de boulevard aanpakken... En dat zou best wel het mobiel tijdsfond. Zou ook fietsstroningen op z'n boervaar kunnen uh, projecteren. Dat was het. Dank u wel. Gemeente wel antwoord. Mijn vraag nee, Ik heb geen aanvulling van. meer. Nee. Ik nee, hoop dat de rest zich ook houdt aan uh, de vergaderorde. Ja. De heer Tonen. Ja, voorzitter. Uh, voor de derde keer. Mijn ja, vraag is niet. Uh, ...of de noodzakelijk voor de provincie of wat dan ook. We hebben Een aantal maanden geleden hebben we dit bij een andere GR aan de, aan de orde gehad. Het toen zei knip dat nou, het zijn twee verschillende dingen die moet, je, die moet je apart agenderen. Daar gaat het om, niks meer en niks minder. Het is heel raar als je een jaarrekening en een begroting in één raadsvoorstel bevat... En of u er haast mee heeft, ja dan nee. Dat lijkt mij niet van, van, van, niet, niet van uh, is niet opportun. Om simpele reden, je moet gewoon met twee voorstellen komen. En het is, de, het is nu de tweede keer in zeer korte tijd dat het gebeurt. Uitermate ongebruikelijk. En uh, ik wil u verzoeken dan ook om dat in de toekomst niet meer te doen. De heer Tone, u krijgt een interruptie van de heer Zalbergen. Ja, ik heb een interruptie. Uh, heer Tone, ik, ik begrijp uw vraag. Is dat een principiële vraag of, of heeft het een doel? Dat u dat vraagt. Want ik zie namelijk het, het voordeel daarvan niet. Leertonen. tonen. Het een is een jaarrekening die je vaststelt. En het ander is een begroting waarmee je je wel of niet instemt. Dat zijn twee hele verschillende grootheden. En dat het toevallig van dezelfde GR is in dit geval. Dat doet er niet zo gek veel toe. En, het zijn twee, en ik, ik heb verder geen principiële bezwaren. Nee, het is gewoon bestuurstechnisch gezien een monstrum. Dank u wel. De heer Paap, sociaal antwoord. Geen op- of aanmerkingen meer, voorzitter. Dank u. dank u wel. De VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik heb wel nog een paar vragen naar aanleiding van de beantwoording net door de wethouder. Um, ja, een van de dingen die ik heb gevraagd was namelijk uh, die ringweg rondom Haarlem. Dan wordt eh, volgens de plannen in 2017 begonnen met het bundelen van informatie. Mijn vraag was waarom dat niet wat eerder zou kunnen. Omdat hier wordt toch al breed een uh, gebrek aan ambitie uh, uh, gevoeld. Voor mij zou je dat soort dingen juist naar voren kunnen halen om wat meer ambitie op wat kortere termijn te laten zien. Uh, ik vroeg ook naar het krantartikel. Uh, daar ging u wat sumier op in. Uh, maar dat, daarmee bedoelde ik natuurlijk een... Uh, een breder punt aan te stippen. Hoe gaat de coördinatie hier in de regio nou? Als een wethouder bij de provincie inspreekt... heel kritisch over de Duimpolderweg, de wethouder van Bloemendaal is dat. Als een andere wethouder in de kant en ook in de, raad, of in de commissie bij Haarlem... heel kritisch is over de mogelijkheden om de zeeweg en de randweg met elkaar te verbinden. Dan vraag ik me af, hoe loopt die samenwerking hier in de regio nou? En zeker als dat link aan een gemeente Haarlem... waar wel meer grote bouwprojecten zijn... infrastructurele projecten waar wij in Zandvoort last van hebben... Hè, de verbouwing onlangs voor het station... Is Zandvoort daarbij betrokken? Uh, binnenkort gaan de buitenrusbruggen worden in Haarlem uh, vervangen. Is Zandvoort bij dat soort dingen betrokken? Dat staan veel staan daar straks uh, in de file. En dan eigenlijk als ik een beetje uw beantwoording hoor... dan is daar geen afstemming over geweest over die weg en de, uh, het interview met de wethouder van Haarlem met de kant. En dan, vraag, dan ben ik toch wel bezorgd over hoe die coördinatie hier gaat. Want juist zo'n mobiliteit zo'n regionale samenwerking... is niet alleen gericht om geld te verzamelen... maar is ook gericht om gewoon in samenhang... ...jezelf de belang te bepleiten bij hogere overheden. Het is je vaker uh, genoemd om bij provincies uh, geld los te peuteren. Nou, die gaan het echt niet doen als van zo'n regionale samenwerking... ...de ene uh, gemeente kritisch is, de ander niet... En, ...en weer een derde niet echt een mening heeft. Dan moet je echt, dat staat ook in het stuk, met één mond spreken. En dat heb ik hier de afgelopen tijd een beetje gemist. Dus daar zou ik graag een wat uitgebreide beantwoording van de wethouder over willen... ...hoe die regionale samenwerking nou uh, loopt. Dank u wel. CDA. Heer ja, voorzitter. Het CDA wil door. Dat zal duidelijk zijn. Uh, accent is uitgesproken aan, uh, om dat in de metropoolregio uh, uh, vooral uh, aan te pakken. En uh, te bekijken wat de suggesties van de collega Demmers uh, of dat nog uh, soelaars biedt. Uh, stimuleren. Verbeteringen rond uh, Zandvoort elders uh, moeten blijven doen. Steun aan het amendement als dat er komt van de Maria-tunnel. En uh, vooral ook meedoen en bijdragen aan